10 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg en Guilaine Plag. In het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein... is gisteren de kleinste draadloze pacemaker ter wereld ingebracht. We volgen ook de tweede halve finale bij de mannen. Op de Australian Open gaat het over tennis Roger Vederen tegen Rafael Nadal. En nu eerst het NOS-journaal met Doorald Meegens. Enkele uren na de aanslag op het hoofdbureau van de politie is de Egyptische hoofdstad Cairo getroffen door nog twee explosies. Eén bom ontplofte bij de piramides van Gizeh, een ander in de buurt van een metrostation. Ook die twee aanslagen waren waarschijnlijk gericht tegen de politie. Viel bij het metrostation zeker één dode en acht mensen raakten gewond. Bij de piramides zijn geen slachtoffers. Eerder vanochtend vielen vier doden toen voor het hoofdkwartier van de politie een autobom ontplofte. In Egypte zijn er al vermoedens wie er achter de aanslagen kunnen zitten... zegt correspondent Sander van Hoorn. Ogen gaan al vrij snel richting uh, militante groepen in de Sinaï-woestijn. Uh, een van hen die had ook wel een dreigboodschap uh, uitdoen gaan. Dus daar wordt uh, vrij snel aangedacht. Het publiek voor op straat dat roept op uh, om de moslimbroederschap hard aan te pakken. Zij denken dat zij erachter zitten. De moslimbroederschap wil na het vrijdagmiddaggebed in het hele land demonstreren tegen de militaire machthebbers in Egypte. Sinds het afzetten van hun president Morsi zijn er geregeld aanslagen op politiemensen en militairen. Bij een verkeerscontrole langs de A27 bij Meerkerk heeft de politie 48.000 euro in beslag genomen. Het geld lag in het dashboardkastje van een auto die gecontroleerd werd. De bestuurder had geen duidelijke verklaring voor het grote geldbedrag. Daarom is hij aangehouden op verdenking van witwassen. De Belastingdienst nam 22 auto's in beslag, waaronder een Porsche Cayenne. In de helft van de gevallen werd de auto direct weggesleept. En verder inderde de Belastingdienst 86.000 euro aan openstaande vorderingen. Voor het eerst in 10 jaar zijn er weer meer auto's gestolen. Volgens de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit waren er vorig jaar 11.761 autodiefstallen. Dat zijn er 365 meer dan in 2012.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 De Amerikaanse minister van Defensie Chuck Hagel heeft een diepgaand onderzoek aangekondigd naar misstanden bij Amerikaans luchtmachtpersoneel. Dat is belast met nucleaire taken. Op een raketbasis in de staat Montana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 Talpa gaat een Amerikaanse versie maken van de reality show Utopia. Het bedrijf van John de Mol heeft een deal daarover bereikt met de zender Fox. John de Mol wordt de uitvoerend producent van de Amerikaanse versie van Utopia. Hoeveel Fox betaalt voor het programma is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse versie zal niet dagelijks te zien zijn, zoals in Nederland, maar wekelijks. In Nederland begon het programma 6 januari. In een loods zonder enige luxe moeten 15 mensen samen een nieuw bestaan opbouwen. Het weer is nevelig, kan wat lichte neerslag vallen. Later wordt het zo goed als droog en dan breekt soms zelfs even de zon door. In Groningen ligt de temperatuur de hele dag rond het vriespunt. In Zeeland wordt het 7 graden. ANWB-verkeersinformatie, Jolande van der Velde. Kilen, er staan nog twee files. Eentje op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen knoopend Eemnes en af het Bunschoten 5 kilometer. Na een ongeluk is de ook dicht. Er stond een vrachtwagen met een lekke band op de A9... ook maar richting Amstelveen. De vrachtwagen is weer weg. Bij knoopend Raasdorp nog 2 kilometer. Die reliability guarantee die Toshiba geeft op zakelijke laptops. Weet jij nou precies hoe dat werkt? Ja,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 Radio 1, KRO en CRV. De ochtend. Met Guilene Plag en Jurgen van den Berg. U hoort het laatste deel van de reportageserie over voedselverspillingen. En daarvoor gaan we de supermarkt in. Want ook daar verdwijnt voor veel geld in de prullenbak. We hebben het uitgerekend op jaarbasis. Een Voorzichtige schatting praat je over 500 miljoen euro aan derving. Alle afdelingen, dus niet alleen AGF, maar dus ook vlees, dus ook groenten. Uh, uh, uh, brood, zuivel, alles bij elkaar. Eerst nu de tenniswedstrijd die misschien wel de finale van de Australian Open had moeten zijn. Roger Federer tegen Rafael Nadal. Want die tweede halve finale bij de mannen is zojuist begonnen. Marcella Mesker, goedemorgen. Goedemorgen. Het was wel finale waardig geweest, hè, die twee? Ja, zeker. Maar goed, we weten ook allemaal... dat Federer wat gezakt is op de ranking. Hij is nu nummer 6. Nadal natuurlijk nummer 1. Dus ja, dan uh, moet je een beetje geluk hebben met de loting. Dan word je geplaatst. Kijk, ben je nummer 2. Dan zit één bovenin en twee onderin. Dan is het duidelijk. Maar ja, Federer heeft natuurlijk het laatste anderhalf jaar... niet uh, zo goed gepresteerd. En uh, dus komt hij vroeg in het toernooi tegen de hele grote kanonnen. Dat is Nadal. Maar dat is ook een Djokovic. Dat kan een Murray zijn. Nou ja, hij staat uh, goed te spelen. De wedstrijd is uh, zojuist begonnen. Beetje verlaat, omdat een dubbelwedstrijd nog afgespeeld moest worden. En um, we hebben vier games op het scorebord staan. Het staat. 2-2, dus uh, nog geen breakpoints, nog geen breaks. Maar één ding is duidelijk, Federer gaat voor zijn kansen. We hebben hem al heel vaak aan het net gezien. En ja, dat is een, een soort nieuwe Federer in, in dit toernooi. Misschien wel met dank aan Stefan Edberg, zijn nieuwe coach... Uh, dat hij heeft uh, de tip gekregen, ga naar het net, hou die rally's kort... want dat is je enige kans om van Nadal te winnen. Nou, uh, Federer uh, lijkt daarnaar te luisteren, wint nu zijn service game op LAF... Na in 16 minuten spelen leidt Roger Federer met 3-2 in de eerste set. Het is natuurlijk een best-of-five. Het gaat om drie gewonnen sets. Dus dit gaat nog wel een paar uurtjes door. Maar dat dit een mooie wedstrijd is, dat mogen duidelijk zijn. Ja, en hoe is de temperatuur? Is het een beetje te doen als het een vijfsetter wordt? Nou, het is vandaag, gek genoeg, koel. Uh, cool. Het is zelfs een beetje winderig. Het is, uh, het is avond in Melbourne, 20 graden. Uh, gisteravond uh, met die andere halve finale die Favrinka won van Berdy. Toen was het tegen de 30 graden. Dus het is aanzienlijk frisser. Um, Misschien wat moeilijker met de wind om de bal te controleren. Uh, de stuit zal, omdat het wat koeler is, ook wat minder hoog zijn. Nou, dat kan gunstig zijn voor Federer. Want uh, ja, Nadal heeft zo'n enorme krultechniek met die spin. Dat als die bal omhoog springt, ja, dan sta je op je schouderhoogte te tennissen. Dat is heel lastig. Dus misschien een klein voordeeltje van, uh, voor Federer. Maar goed, uiteindelijk de uh, best man uh, wins, zoals het vaak gaat. Het is nog ver weg. Ze zijn uh, net begonnen. Het is 3-2 Federer houdt ons de hele ochtend op de hoogte. Marcelo Mesker hier op Radio 1. Hij heeft gisteren de kleinste draadloze pacemaker ter wereld... succesvol ingebracht bij een patiënt, dokter Lucas Boersma. verbonden aan het sint Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Dag meneer Boersma, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe maakt de patiënt het? De patiënt maakt het uitstekend. Ja, je hebt het nog even gecheckt zo net... Ik heb het nog even gecheckt en uh, er zijn geen problemen geweest. Nee. U heeft voor het eerst in Nederland deze kleine draadloze pacemaker bij een patiënt ingebracht. Hoe spannend was dat? Ach, in het begin is dat natuurlijk altijd spannend omdat het nieuw is. En uh, dan is er een gezonde spanning. Aan de andere kant heb ik een uitgebreide training gehad hiervoor in Amerika. En ja, dit is voor ons ook uh, toch een stukje dagelijks werk. Dus uh, dat, uh, dat is gezonde spanning, maar niet, uh, geen, geen angst. Nee, kunt u eens wat vertellen over die training daar in de Verenigde Staten? Hoe hebt u zich daar voorbereid? Nou, wij zijn daar uh, twee dagen geweest. En hebben alle in en out gehoord over de techniek van deze kleine pacemaker. En hebben ook uh, trainingen gedaan waarbij we op een simulator uh, de implantatie geoefend hebben. En alle stapjes. We hebben op een uh, menselijk lichaam hebben we de implantatie kunnen doen. En we hebben ook implantaties gedaan op een varkenshart... wat gewoon wat klopt en in beweging is. Dus we hebben echt een uitgebreide training gehad... om in allerlei situaties, ook als het niet zo makkelijk is... om dan uh, te weten hoe je ermee om moet gaan. Maar ik begrijp dat die pacemaker in Amerika nog niet wordt gebruikt. Nee, in Amerika zijn de meeste nieuwe ontwikkelingen... Uh, veel later dan in Europa. Dat komt omdat de wetgeving in Amerika zo streng is... dat eigenlijk alle nieuwe dingen eerst in Europa... en elders in de wereld worden getoetst... En daarom zijn wij er gelukkig in, in het buitenland, uh, buiten Amerika... veel sneller bij met al deze nieuwe innovaties. Ja. In Amerika lopen ze wat dat betreft vijf jaar achter. Maar het bijzondere is dat u, u wordt daar getraind, terwijl ze het daar nog niet gebruiken. Nee, dat is ook wel heel bijzonder. Maar dat komt omdat de faciliteiten die ze in Amerika hebben... natuurlijk wel uh, fantastisch zijn. Alleen de FDA laat niet toe dat dit soort zaken... Ja. bij patiënten in Amerika worden getest. Dan even naar het apparaatje zelf. Want vergelijk dit dan eens met de, met de oude wetse uh, pacemaker... Ja, je moet je voorstellen dat de ouderwetse pacemaker een metalen kastje is. wat onder het sleutelbeen wordt ingebracht. via een, een, een snedaar. En dan moeten we een draad inbrengen. Daarvoor moeten we een bloedvat aanprikken. vlakbij de long. En die draad moet dan helemaal in het hart bevestigd worden. Nou, dat is een proces wat vele uh, stapjes kent. En daar kunnen een heleboel dingen in misgaan. Er kunnen een heleboel complicaties optreden. En dat ding apparaatje blijft ook altijd zichtbaar. Nou, deze nieuwe pacemaker is heel anders. We gaan via een bloedvat in de lies naar het hart. En bevestigen de hele pacemaker, als een soort grote zetpil, in zijn geheel, in de punt van het hart. En je ziet daar dus aan de buitenkant helemaal niks meer van terug. Je hebt geen draad nodig. Je hebt veel minder kans op alle complicaties die daar ja. omheen zitten. Je vindt nog steeds één klinker hoor, ook al is hij zo klein. Ja, het blijft altijd natuurlijk spannend voor mensen om, uh, om iets in hun lichaam te krijgen. Maar als het moet, ja, dan, dan zal het toch moeten. En ik denk dat dit nieuwe apparaatje een heleboel voordelen heeft ten opzichte van de conventionele. Ja, want dat is de grote winst dat er gewoon, uh, laten we zeggen, om het om het in te brengen en, en, en dat hele proces dat u net beschreef, dat er gewoon veel minder risico's aan zitten. Er zitten veel minder risico's bij de implantatie zelf. Maar ook op de lange termijn is dit apparaatje waarschijnlijk minder kwetsbaar omdat met name die pacemaker-draad niet nodig is... en ook uh, problemen die met, met, met, bij het sleutelbeen waar dat apparaatje zit... dat kan toch op den duur problemen geven, kunnen infecties... Uh, kan een breuk in de draad optreden... en dat is toch een beetje de achilleshiel van, uh, van het pacemaker-systeem. Ja. Nou het no dit, dit is nog een, toch een soort testfase nu? Ja, zoals altijd moeten alle nieuwe ontwikkelingen eerst getest worden. Dat heet de CE-markering, dat geldt voor alle producten, broodroosters... Maar ook voor uh, pacemakers. Ja. En, en deze pacemaker wordt dus nu ook bij 60 patiënten in Europa ingebracht en getest. Dat duurt een aantal maanden. Dan krijgen we een fase waarin een paar maanden de, de CE-autoriteit kijkt of aan alle voorwaarden is voldaan. En dan kunnen we door naar de volgende fase. Dat ook de, de, de gewone patiënt die bij ons in het ziekenhuis komt deze pacemaker ja. kan gaan krijgen. En, en waar gaat u nu de komende maanden specifiek op letten? Nou, we letten op, uh, op of het apparaatje elektrisch gezien goed contact blijft houden met het hart. en Dus een functie als pacemaker goed kan blijven uh, vervullen. En dat, en dat hij goed vast blijft zitten in de punt van het hart. Dat zijn eigenlijk de meest essentiële uh, zaken. Want pacemaker techniek op zich en alle software die daarbij hoort, dat is eigenlijk al tientallen jaren lang bekend. Dus dat is niet het nieuwe. Maar dat het in de punt van het hart zit en goed contact blijft houden en goed vast blijft zitten, dat is natuurlijk het belangrijkste. En er zitten genoeg batterijen in? Ja, als het goed is gaat deze batterij minstens tien jaar mee. Kijk aan. En die patiënt moet elke dag terugkomen om deze testen te ondergaan? Of? Nee, dat hoeft gelukkig niet. <laughs> Uh, de patiënt komt uh, over een dag of tien terug voor even rondcontrole. Er zijn natuurlijk een aantal studiecontroles die er lopen... maar normaal komen pacemaker-patiënten na één uh, of twee maanden terug... en dan vervolgens om de zes maanden voor controle. Bij deze patiënt zal dat misschien ietsje vaker zijn... omdat we natuurlijk uh, ja, wat meer benieuwd zijn hoe het apparaatje ja. zich, zich gaat houden. Dank dat u even aan de telefoon kwam en we zijn trots op u. Dr. Lucas Boersma, hij uh, bracht hem dus in gisteren... de kleinste draadloze pacemaker ter wereld van 9 tot 12 de ochtend op Radio 1 Another dawn another day another to be made. I got a pocket in my soul a little rock, a little roll Yes, shh, I've been amused I've been admired I've been amazed I've been betrayed Het is ook lekker om het weekend mee in te gaan, hè, mevrouw Plach. Zeker, zeker, meneer ja. Van den Berg. Fijn. Shine My Shoes, nieuw liedje van Robbie Williams was dat. Zoals je die zoete aardappel... daar begint wat schimmel op te komen her en der... dan kan je nog prima opeten. Per persoon gooien we zo'n 50 kilo per jaar aan prima voedsel weg. Blijft dit, wat? dit blijft over. We koken te veel, snijden te veel weg... en zijn bang voor de houdbaarheidsdatum. Dingen als melk die gaan echt niet per se oversturen... precies op die dag. 2014 is het jaar tegen de voedselverspilling. En toen kwam het gevoel wat ik nog nooit, nooit had gevoeld... en dat heette verantwoordelijkheid. Daarom deze week in de ochtend op Radio 1... De afvalrace. In een gemiddelde supermarkt wordt er voor zo'n 3000 euro aan producten weggegooid per week. Derving noemen ze dat. Het wordt normaal gevonden, maar dat is tegen de zin van Bart Goes. Hij is eigenaar van de Plus Supermarkt in Rozenburg en probeert iedere week onder dat gemiddelde te blijven. Maarten Bleubers ging bij hem langs. Wat we het verleden eens gedaan hebben, is uh, als we nou paprika's bijvoorbeeld nemen, die zitten tegenwoordig heel vaak verpakt per drie, rood, uh, geel en groen, zegt dat die rode nou bijvoorbeeld slecht zou zijn. Dan kan ik dus die gele en die groene eigenlijk ook niet meer verkopen, want er zit geen e 1, 1 code op. Wat in het verleden bijvoorbeeld deden oh, Even die code, wat is dat? Scancode, dus de kassière kan hem niet scannen. We hebben het uitgerekend op jaarbasis, een voorzichtige schatting, dan praat je over 500 miljoen euro aan derving. Dat is erg veel geld. Nou, voor de hele supermarkt. Belang. Voor alle supermarkten in Nederland totaal 500 miljoen. Dat is dan alle afdelingen, dus niet alleen AGF, maar dus ook vlees, dus ook groente, brood, zuivel, alles bij elkaar. Wat we als eens gedaan hebben, gewoon als proef, is dat de slager uh, bijvoorbeeld uh, hele kippen inkocht. En dan werd die paprika werd gesneden. Samen met wat aardappels die uit de deving vandaan kwamen. Want als er een zak aardappels als één slechter tussen zit, kun je de rest ook weggooien. Nou, dat, die aardappels hebben we geschild gewoon in blokjes en dergelijke gedaan. In de oven, net als in Frankrijk op die boerenmarkten gedaan wordt. En hadden we poulet à fermée, hadden we dan, uh, en dat werd gewoon verkocht. Hier hebben we een aantal kliko's uh, staan. Ja. En daar gaat, gaat onze derving erin. En sommige artikelen verpakt, zoals een pak yoghurt. Dat gaat verpakt en al erin. Ja, kijk, mooi zakje sla. Ja. Er is niks mis met die sla. Alleen dat die TAT-datum erop staat, ja. uh, wordt het nu niet meer verkocht. Geen klant wil dat hebben. Want die wil gewoon een vers uh, zakje met, uh, met sla of hebben. Ja, zo, zo, zo tel ik al uh, 1, 2, 3, 4, 5 van die zakjes zo ja. in één keer. Wat, wat is jouw jou, jou toekomstdroom? Nou, kijk, ik denk dat we heel goed moeten kijken of bij alle artikelen wel een THT op moet. Ja. Op het moment dat het de 22e is, dan ben ik als, als verkoper of product aansprakelijk. Ja. Dus ook voor de gevolgen eventueel. Als iemand ziek wordt, dan zou ik er aansprakelijk voor kunnen zijn. Terwijl die nooit ziek daarvan kan worden, dat weten we allemaal. Maar dat zou wel een discussie kunnen vormen. Dus als je die datum niet op zou hebben, dan zou je slag geslagen hebben. Dan zou je ja. op basis van uh, uiterlijke criteria zou je dan het artikel moeten beoordelen. We kunnen natuurlijk ook zeggen: Nou, 22e, de houden we tot de 22. We halen de 21e eruit. Het gaat naar een centrale plek toe. Daar verwerken we het in de soep, want het is soepgroente. En vervolgens die soep die wordt dan opgeserveerd bij, uh, bij het daklozen... of ja. die wordt teruggebracht in de supermarkt of de horeca-kanaal. Daar zijn allerlei mogelijkheden voor. Uh, maar wij hebben gewoon een tijd van een jaar hebben wij de derving op AGF bijna weten te halveren. Het uh, voedsel heeft geen waarde meer voor die consument. Dus uh, ja, de hele discussie is erover over lage prijzen in de supermarkt... Mijn eigen betalen we momenteel te weinig gewoon voor ons eten. Ja. Daar hebben we helemaal geen gevoel meer van een bepaalde waarde bij iets en vinden het ook helemaal niet meer zonde om je zeg te gooien. Maar wie gaat daar wat aan doen? Want als jij de prijs omhoog gooit, dan snij je jezelf, eh, draai je je hoofd om. Ja. En dat geldt eigenlijk voor, voor, voor elk segment in, in, in, in, de, in de hele voedselketen. Ja, we zitten gewoon met z'n allen klem, ja. daar komt het een beetje om neer. Ja. Dus, uh, dus wil je het weer uh, andersom buigen? Uh, dan moet je het ook op het middel van evolutie doen. Dan zal het ook weer een hele lange tijd nodig hebben... Uh, ...voor uiteindelijk dat hele concept weer anders in elkaar staat. Nou, ik heb een, uh, een gerecht. Massaman curry. En uiteindelijk vanaf de, de teler, de producent, de supermarkt... ...komen natuurlijk gewoon bij. De consument terecht, in dit geval in de vorm van Brigitte Leverink. De rijst gaat in de pan... Nou, de rijst uh, gooi ik altijd gewoon in de pan. Dus ik heb al wel gehoord in het kader van die food battle... Al. dat ik dat straks moet gaan weten. Maar ik, uh, ik denk nou, voor vier personen... ik strooi gewoon zo'n flinke bodem in de pan. Een soort uh, uit de losse polsbewegingen. Dat, dat mag natuurlijk niet meer de komende week, hè? Nee. nee ja. Waar ga je aan meedoen? Ik ga meedoen aan de food battle van vrouwen van nu. Ja. Drie weken lang moet ik dan bijhouden hoeveel eten ik weggooi... De ervaring bij de proef was in ieder geval... dat je na drie weken 20% minder weggooit. Dus... Ja, je bent enigszins op de hoogte. Je bent ook betrokken bij Vrouwen van Nu. Ja. Uh, een organisatie die in dit geval ook gesteund wordt door de overheid. We gaan de komende tijd meer, uh, meer initiatieven zien... Waardoor wij consumenten hopelijk bewuster met, met eten omgaan. Ja, even kijken, volgens mij moeten er, er ook aardappeltjes bij. De inschrijving is gestart. Hè? Zijn ja. er aantallen bekend al? Um, nou, er zijn een paar honderd uh, mensen die zich nu ingeschreven hebben. We willen graag dat er minimaal duizend uh, mensen meedoen. Dan heb je ook een leuke massa. Waar, uh, en ja, dan verspreidt het zich ook meer. Ik wens je een goede strijd. Ja, dankjewel. Doe je ook mee. Is het niet alleen voor vrouwen? Nee, nee, nee oh, zeker ja, dat, vond ik, dat vond ik al zoiets. Dat ik dacht, het ja. Ja, is wel weer heel stigmatiserend. Dat, het, ja. dat de vrouwenbeweging nee. dit in gang heeft. Uh, het is nog een hele grote groep die ook in het gezin het voedsel uh, bereidt. Maar het is niet iets exclusiefs voor onze vereniging. Ja, we hopen juist dat we veel meer mensen bereiken. Mannen, u bent opgeroepen. Graag. Doe het mee. Ga niet aanbranden. Nee, dit ga ik niet aanbranden. Dat moet komen. Eet smakelijk. Dank je wel. Op 10 februari startte die Food Battle. Dus meer daarover kunt u vinden op vrouwenvannu.nl. En u hoorde het: het is zeker ook voor mannen. De ochtend, stand.nl we praten er al de hele ochtend over. Moeten we in Nederland de aanspreekvorm U in ere herstellen? Wilt u reageren op de stelling, dan kan dat via het gratis nummer 0800 -1101. U kunt ook stemmen op de website www.stand.nl. U kunt natuurlijk twitteren. Ik doe dat wel met hekje standpunt. En uh, nou ja, u hebt ongetwijfeld al die gratis stand.nl-app gedownload. Want zo komt Jan Splinter door de winter. De stelling dus, de aanspreekvorm U moet in ere worden hersteld. Reacties? Reacties, ja ik pak ze even bij, ik zit te slapen. Strookkoekje zegt, waarom in ere herstellen? Het is nooit echt weg geweest. Er zijn tegenwoordig nog genoeg mensen die het wel netjes zeggen. Vroeger waren er ook al mensen die geen u gebruikten. Dus het is echt niets nieuws. Um, respect heeft niets te maken met u zeggen. Je kunt prima iemand met u aanspreken... zonder enig respect te hebben voor die persoon. Maar ook andersom. Jaren in Noorwegen, uh, heeft hij kennelijk doorgebracht... waren heerlijk. Nooit nadenken en nooit fout zitten. Met een aanspreektitel. Aan de telefoon is Ludo Permentier, Vlaming. Een medewerker van de Nederlandse Taalunie. Ook taalkolonist bij de Belgische krant De Standaard. Goedemorgen, meneer Permentier, hier, moet ik zeggen. Ja, goedemorgen. Wat zegt u van die stelling? Zegt u eens of oneens? De aanspreekvorm, u moet in ere worden hersteld. Oneens. Oh, waarom? Uh, wel, ik, uh, je kunt dat wel willen, maar dat zal nooit lukken. Ho, ho, ho, ho. u kunt dat wel willen. Ik gebruik zelf ook u, uh, omdat ik u nooit ontmoet heb. En ik uh, spreek u niet met uw voornaam aan. En dus zeg ik u. Ja, maar, maar probeer het nog eens even wat nader uit te leggen. Waarom vindt u toch dat wij er uh, niet aan moeten beginnen... Omdat het, om, om echt dat u weer helemaal terug te brengen in, in het spraakgebruik? Wel, ik denk dat het uh, verdwijnen van u, als het dan al... Uh, ...zover is, want uh, zo gauw zal dat niet gebeuren. Maar als uh, die beleefdheidsvorm u uh, aan het verdwijnen zou zijn... ...dan is dat een symptoom ergens van. Dan is dat niet een oorzaak ergens van. Dus mensen worden niet onbeleefder door geen u meer te zeggen of te horen. Mensen zeggen minder u omdat er iets veranderd is. Ja. Um, in, in het uh, stuk in de Volkskrant van die uh, twee historici die... Uh, ...de vlam aan de lont hebben gestoken. Ja, precies. Daar is de discussie eigenlijk, eigenlijk van de week begonnen. Hè? De, met, met een paar ja, ingezonden brieven ook in, in de krant. Een discussie gaande. Maar wat, wat, wat is uw visie daarop dan? Ja, daar, daar zeggen ze zelf uh, in, in dat stuk... Uh, ...dat uh, ja, de, de, de mensen minder formeel met elkaar uh, omgaan... ...en dat, uh, dat je daardoor geen u meer hoort... Uh, dat is heel fijn, maar ik verwacht van iemand die geschiedkundig is: dat hij dan, zich dan ook afvraagt waarom zijn mensen anders met elkaar gaan omgaan. Ja. Hè? En ja, uh, dat zie je overal gebeuren. Uh, men, mannen dragen geen hoeden meer en nemen die niet meer af voor dames. Ja. Hè? Destijds was dat een teken van beleefdheid. Als je dat nu zou doen, dan. Uh, Kijk, die ja, schieten mensen in een lach. Ja, maar nu nou, bent uh, u Vlaming, en ik heb het idee dat daar ik, veel, veel meer u wordt gezegd dan bij ons. Uh, ja, maar dat is een ander u dan jullie u, <lacht> uh, zal ik nu maar even zeggen. Um, uh, in Vlaanderen wordt in uh, gemeenzame gesproken taal uh, heel vaak het woord ge gebruikt. Hè? Ja. Dat hebt je ge wel uh, geweten. En de niet onderwerpsvorm die daarbij hoort is u... Uh, ...ge moet u haasten, ge moet u haasten. En de bezitsvorm is u. Ge hebt uw boterham nog niet gesmeerd. Ja. Dus bij ons ligt die u en die u... ...dat ligt heel gemakkelijk in de mond. Dat en is de... daar niet een beleefdheidsvorm. En dat ge kunnen we dus vergelijken met ons, jij? En... Ja, maar zowel met u als met je of jij. He, ge en jij. Uh, uh, zitten tussen die twee in. We, dus wij maken minder dat onderscheid tussen formeel en informeel taalgebruik. Het is iets tussenin wat eigenlijk wel praktisch is. Ja. Want als je met iemand in gesprek geraakt uh, uh, uh, uh, ja, die, die je voordien niet kende, maar je bent al wel een uur aan het uh, spreken, blijf je dan nog u zeggen? Of zeg je, zal ik uh, nog even een, uh, een biertje voor jou halen. Ja. Ik, ik dus dat, vind... dat is een beetje een moeilijke beslissing die je moet nemen... Ja. als je het op zijn Nederlands doet. In Vlaanderen gaat dat heel, uh, heel vlot. Dan zeg je, uh, zal ik nog een pintje voor u halen. Ja. We zitten al een tijdje te praten. Ik, ik ben inderdaad al een beetje zover dat ik bijna uh, jeur tegen u wil zeggen. Maar... Ja... Ja, dat, dat, dat is een, een, ja, een beetje een kunstmatig onderscheid geworden. Hè. Ik heb het zelf nooit gehoord. Maar ik, ik hoorde dat uh, nogal wat Nederlanders met hun ouders... Uh, of tegen hun ouders u zeiden. En die ouders antwoordden dan met je. Dat is in Vlaanderen bij mijn weten nooit gebeurd. Nou, want we horen dat ook van de, de eerste reacties. Hè, dat mensen zeggen van het heeft ook bijvoorbeeld leeftijd te maken. Dat je als jongere tegen een ouder iemand eigenlijk altijd u zou moeten zeggen. Ja. ja, met afstand, denk ik. Er wordt wel eens gezegd autoriteit, maar dat vind ik overdreven. Ik denk dat het met afstand te maken heeft. Als ik... Uh u aanspreek met uh, u, dan is dat niet omdat ik uh, uh, een bijzonder ontzag heb voor u. Maar eerder omdat ik u niet ken. En omdat we over de telefoon spreken, als u naast mij zou staan, zou ik gemakkelijker overgaan naar u, denk ik. Ja. Maar u hoort toch wel vaak dat mensen een arts wel met u aanspreken, maar een ober bijvoorbeeld weer met, met jij, terwijl je ze allebei niet kent. Ja, Heeft u daar dat, dan is een voor? In, dat is in Nederland zo, maar in Vlaanderen niet, bij mijn weten. Daar is het gewoon allemaal ge en u. Ja, ja. lekker gemakkelijk. Lekker, ja. Maar, ja. maar ouders die zeggen toch niet al... u en ge tegen hun kinderen, of wel? Toch wel. Je ja? Ja, ge moet, ge moet je boterhammers nog smeren. Oh, ja. Voordat je vertrekt naar school, naar uw school. Maar Zeg jij, Dat tegen, je je heel ouders, gewoon... zeg jij tegen je ouders u of uh, je. Je. Ja, je? Maar, maar wel tegen ook. opa's en oma's en zo. Um, het het curieuze is, um, Vlamingen zeggen alleen je als ze heel netjes willen spreken. Als je uh, op de radio uh, iets moet zeggen over je en u, dan ga je als Vlaming je zeggen. Ja. Tegen mijn vrouw en mijn kinderen zeg ik ge. Ja. En nu, het gekke is nu dat uh, wij dus in formele situaties je gaan zeggen, ja. en je is net die informele vorm, hè, die gemoedelijke vorm. Ja. Het gevolg daarvan is dat Vlamingen nogal eens in de knoop komen daarmee. En dan gaan ze zulke dingen zeggen als... je moet uw uh, huiswerk nog maken. <laughs> en dan, dat, ja, dat, dat is dan helemaal in verwarring. Ja, het, is, het is een mooie discussie. Uh, dank dat u er even met ons mee doet. U blijft dat vanuit de talenunie ongetwijfeld uh, volgen ook... Uh, hoe die discussie hier in Nederland afloopt. En, uh, ik ja, wil... maar het is... Het is niet onze bedoeling dat te dirigeren in een of andere richting. Of te zeggen, nee, nee, nee, nee. Uh, Nederlanders uh, hou op met dat je en met dat tutoyeren. Nee, de taal vormt zichzelf en is in beweging. En uh, het enige wat wij kunnen doen is mensen adviezen geven van uh, wat vinden andere mensen gepast. En daar kun je maar beter aan houden. Ludo Permentier, dankjewel. Voorlopig is een overgrote meerderheid het eens met de stelling. De aanspreekvorm U moet in ere worden hersteld. 84% is daarmee eens namelijk en 16% slechts mee oneens. U kunt nog blijven reageren. 0800-1101 of via de site www.stand.nl. En als u twittert, gebruik dan hashtag standpunt. Dit is Radio 1. Doral Megens, mag ik u vragen om het NOS-journaal van half elf voor te dragen? Drie bomaanslagen bij politiebureaus in Egypte vanochtend. Daarbij zijn zeker vijf mensen omgekomen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een autobom ontplofte bij het hoofdbureau van de politie. Daarna waren er explosies bij twee andere politiebureaus. Van de werkzoekenden tussen 45 en 54... denkt een kwart dat ze door hun leeftijd niet meer aan het werk komen. En onder de groep tussen 55 en 64 is dat nog, die groep is nog groter. Daarvan denkt ruim een derde dat ze gediscrimineerd worden vanwege hun leeftijd. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De Amerikaanse minister van Defensie, Chuck Hagel... heeft een diepgaand onderzoek aangekondigd naar misstanden... bij een Amerikaanse basis, luchtmachtpersoneel... dat belast is met nucleaire taken, dat zou drugs hebben gebruikt. En scheidsrechter Bas Nijhuis is door de KNVB... voor twee weekenden geschorst na ongepast gedrag in Turkije. KNVB wil niet zeggen hoe de scheidsrechter zich heeft misdragen. Maar volgens de Telegraaf klom hij tijdens een trainingskamp... s'nachts over een hek, maakte een grensrechter wakker... en dolde daarna door de gangen van een hotel. Dat zijn de hoofdpunten. Nou, we hebben even informatie nog. Jolanda van de Velden. Nog vielen op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij 1brugge 2 kilometer. En op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Nieuwegein-Zuid en Knopend Ouderijn 4 kilometer. Ook dat is een ongeluk. Bij knopend Oudrijn zijn drie rijen dicht. Verkeer richting Amsterdam kan het beste omrijden vanaf knopend Eveningen... via de A27 en de A12. De Ochtend. De consumentenbestedingen zijn weer aan het stijgen. Zometeen de details. We krijgen een nieuwe kandidaat in de nationale nieuwsquiz. Het is de laatste deze week. Jan Zanvliet uit Noordwijkerhout. En hij is het dus. Die gaat proberen die hoogste score tot nu toe. 78 punten uit de boeken te spelen. Eerst maar eens naar Melbourne. De tweede halve finale is daar bezig. Tussen Roger Federer en Rafael Nadal. Marcelo Mesco, hoeveel staat het? Ja, het is spannend in de eerste set. Het is vijf gelijk. Nog geen breaks. Wel drie breakpoints. Alle drie kwamen die op de service van Federer. Dus wat dat betreft heeft Nadal tot nu toe in die eerste tien games... Ja, misschien net het betere van het spel. Uh, twee dingen vallen op. Federer. Nu ook weer met een prachtige backhand volley die hij afmaakt. Heel erg aanvallend, want hij weet, korte rallies. Nadal uit zijn ritme halen, naar het net gaat. Dat is de kans die ik heb. En achterin gaat het gewoon niet lukken. Want je ziet ook een Federer die emotioneel is in de eerste set al. Als hij belangrijke punten maakt. Je ziet hem toch met een instelling dat hij er een beetje in gelooft. En dat hebben we jaren niet gezien tegen Nadal. Is ook begrijpelijk, want hij staat 22 10 achter in onderlinge ontmoetingen. Bij de Grand Slams hebben ze tien keer gespeeld, acht keer won Nadal. We moeten helemaal terug naar 2007 uh, om een keer uh, een plek te vinden waar Federer won van Nadal. Dat was toen de finale van Wimbledon en dat was op gras. Dus het is een ongelooflijk zware opgave voor Federer. Maar hij houdt stand, het is vijf gelijk, uh, 40-0 op de service van Federer. Dus hij is op weg naar de okay. 6-5, nog altijd geen breaks in de eerste set. Shadows in the stars of peace. Of the earth for you to make you, feel my love, to make you feel my love. Het is een liedje van Bob Dylan, door heel veel andere mensen ook al gedaan, maar dit was de uitvoering van Adele: Make you feel my love. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft nieuwe cijfers... over de binnenlandse consumptie. Ofwel, wat geven wij met z'n allen uit? Cijfers zijn nieuw, maar gaan over de maand november van vorig jaar. Louis Dekker van de economieredactie van de NOS. En zaten we nog steeds bovenop de centen? Of hebben we wat meer uitgegeven? Nee, we hebben, we hebben waar uitgegeven, maar liefst 0,2 procent meer. En dan denk je, nou ja, 0,2 Ja, maar ik zal je het grafiekje even laten zien. Het is heel klein, maar kijk eens, allemaal lijntjes die naar beneden gaan. En ja. aan het eind zie je een heel klein... Puntje. Met een vergrootglas kan je zien dat er een puntje omhoog gaat. Ja, tweeënhalf jaar zaten we in de min, nu hebben we een, een klein piekje piek piekje van 0,2 procent. Ja. En de hoop is natuurlijk dat als hierna 2014 komt... dat dat een goede kant op gaat. gaat. Maar Rutte kan tevreden zijn. Dus. Ja, voor één keer kan hij niet tevreden zijn. Maar ik kan toch niet ja. zeggen met 0,2 procent... dat we echt massaal uh, een auto hebben gekocht. En dat, dat loopt zeker kort niet. voor de feestdagen. Dus uh, dan gaan mensen toch ook wat meer uitgeven. Ja, maar een jaar daarvoor hadden we ook kort voor de feestdagen. Dus oh, okay, dat dus is dus nou net geen op. argument. Nee. Kijk, goed, uh, Duurzame goederen. Daar, Daar schijnt gaat het ook om. over gesproken te worden. Ja. ja. Ja, ja, wat ja, moeten is, we daar dan onder verstaan? Ja, het, het heeft te maken... Kijk, we kopen van alles. Je koopt uh, dingen die je, die je kort in huis hebt. Je koopt dingen die je lang in huis hebt. Hier draait het met name om de duurzame goederen. Duurzame goederen, uh, dat zijn dingen die het in principe langer dan een jaar doen. Zo heet dat echt. Dan ben je duurzaam. Dus wat is dat? Dat is, om een mooi voorbeeld te geven, wel je toiletpot. Maar niet het toiletpapier. En zo kun je Precies. een heleboel voorbeelden ja. verzinnen. Je huis is duurzaam, je auto, uh, je handdoeken... Je rekenmachine, ga zo maar door. Nou, daar hebben we meer van uitgegeven. En uh, dat is natuurlijk wel belangrijk. Want jullie hebben vastgemerkt hoe vaak afgelopen jaar is gezegd... ja, die economie die moet een slinger hebben. En hoe krijgen we dat voor elkaar? We moeten weer geld gaan uitgeven. Nou, het is maar een piepklein stukje, maar toch. Maar goed, jij zegt, we hopen dat, dat die straks meer in die plusjes gaat. Hè? Dat we het grafiekje aan de andere kant kunnen gaan zien. Wat zijn de verwachtingen daarvan? Ja, daar moeten we nog niet uh, te rooskleurig over zijn. Er is een, een consumptieradar die ze bijhouden bij het CBS. Die consumptieradar die zegt uh, niets anders dan... Uh, hoe, hoe zijn de omstandigheden op dit moment. En vergeet niet, deze cijfers zijn van november vorig jaar. Inmiddels zijn we een paar maanden verder. Uh, CBS zegt, eigenlijk is de situatie nog steeds heel erg ongunstig. Maar als je even loskijkt van het CBS, weten we natuurlijk wel... de autobranche is aan dit jaar begonnen met het idee... het gaat nog steeds slecht, maar de grootste dip is achter de rug. We weten dat de NVM met de, ja. de huizenprijzen uh, aan het kijken is geweest... en heeft gezegd, langzaam maar zeker... we durven het eigenlijk nog niet hardop te zeggen... langzaam maar zeker gaat het een heel klein beetje de goede kant op. En dat is eigenlijk een beetje zoals we deze cijfers ook nu moeten zien. Het zou vervelend zijn als er in december, januari weer een min 0,2 komt. Het zou mooi zijn als er weer een plus 0,2 komt... maar extreem omhoog schieten. Dat, Dat zit er voorlopig niet, niet in, hoor. Nee. Nee. Dankjewel, voor nu. Louis Dekker van de NOS Economie Redactie. Marcel Dekker loopt vandaag uh, mee in het kielzog van Rob van Rijn. En het gaat onder meer over muren die niet meer bestaan. Ja, de 84-jarige Rob van Rijn is van kruin tot aan de kleine teen... verknocht geraakt aan die grotendeels verdwenen bolwerken en stadspoorten in de 17e tot de 19e eeuw Amsterdam wel uh, beschermde. Vandaar een boek met beschrijvingen dat vandaag wordt gepresenteerd. Rob van Rijn, hij geeft me een kleine rondleiding langs een aantal van die plekken die in het boek terugkomen. En dan staan we nu dus op de Oosterbeer bij Molen de Gooyer. Ooit ja, ooit de plek waar Amsterdam eigenlijk ophield hè. Ja, ja, ja. we hadden Zeeburg nog met de laatste bolwerk. Ja. Maar het was wel het einde van Amsterdam. En dan keken we eigenlijk uit op de grasvelden... de begraafplaatsen. Dat ja. uh, was het materiaal waar ze... nou durfden te lopen. Dat ja. was het weer onder water dat was weer boven water. Ja, precies. En was een een rotsoortje. Een rommel. Ja. En dan stonden we nu eigenlijk, waar we nu staan, op een beer. Juist. Dat willen mensen misschien nog wel even uitgelegd hebben. Wat een beer precies is. Dat is een... een, een, een gemetselde muur. Ja. Die dus... Het water moest tegenhouden of verplaatsen, dat, dat hangt van de bouw af. Maar het is, waar we nou naar kijken, is het echt nog, oh, nee het is wel tweedehands. Ja tweedehands, ja. ja precies. En er stond deze molen op, molen de gooier, molen. Uh, een paar keer verplaatst, ook een paar keer gerenoveerd, maar uh, wel de trots van Amsterdam, er stonden er ook een heleboel hè, op die ring op ja, Amsterdam. Hebben het, we hebben het bijna afgebroken helemaal. Ja. Want er waren Amsterdammers die dat vieze ding. Dat zag er ook niet uit meer. Hij nee. had geen wieken meer. Mijn uh, huid was helemaal... Uh, nou ja, in blokkere stukken. En, en hij... Ik en, en, kan me voorstellen dat ze zeggen... Ja, uh, jongens, weg met dat ding. Ja, inmiddels mooi opgeknapt, hè? Um. Ze hebben, er, waren, er waren een paar Amsterdammers... Dat weet ik niet. dat is een monument. Ja. Die moeten we bewaren. En die zijn dus een commissie gaan vormen... voor het behoud van deze molen. Ja. En. Dat is eigenlijk de loorgang geweest ook natuurlijk... van die verdedigingsring rond Amsterdam. Eigenlijk gewoon een gebrek aan geld. Geen zin om het te onderhouden. Eh, alles kwam in vervallen. Stadspoorten, beren. Ja, kijk maar de, de foto van Jacob Olie, Hoe Amsterdam eruit zag. Je ja. ja allemaal strontige ja. mensen. <laughs> ja, je lacht erop. Ja, maar, ja, ja, ja. Het is wel zo. Het, en, ja, dat was de en, tijd een beetje. Hè? Ja. En, en, en toen begon men met de re reorganisatie... Ja, daar komen we misschien straks nog even over te spreken, hoor, want we moeten afronden. Uh, zometeen wordt dat boek gepresenteerd, of later vanmiddag eigenlijk, waar u heel erg trots op bent. Uh, er staan een aantal dingen in waar u uitermate trots op bent, en dat horen we in het uh, volgende uur. en NCRV, de ochtend. Aan de Nationale Nielsquiz spelen met Jan Zandvliet uit Noordwijkerhout. Welkom. Dankjewel. Ook een uh, liefhebber van de tennissen, zo te zien. Ja, je zit met de schuine te kijken naar, ja. uh, naar de televisie... die wij uh, <laughs> natuurlijk ook even stiekem aan hebben staan. U bent gepensioneerd? Ja. Maar komt de tijd goed door? Ja, absoluut. Waarmee zo al? Met Onder andere met tennis? Oh, je tennis nee, zelf ook? jezelf ook nog, een paar keer, keer per week. En Britsen nou. doe ik ook een paar keer per week. Kijk, zo Twee tot drie u, keer. lichaam en geest scherp. Precies. Het resultaat daarvan hopen wij natuurlijk te gaan zien en ja, te gaan merken weet. zometeen. 78 punten, dat is de hoogste score die tot nu toe is neergezet in de nieuwsquiz. Dus aan u de taak om daar overheen te komen, om weekwinnaar te worden. Laten wij beginnen om uw nieuwsfactor vast te stellen. De Nationale Nieuwsquiz. De veroordeling voor deze oud-burgemeester van Meersen. Hij krijgt een taakstraf, dus wat moet hij gaan doen? Plantsoentjes schoffelen of zo? Dit is inderdaad niet de uitspraak die wij hadden gehoopt. Volgens de rechtbank heeft de VVD er vertrouwelijke informatie aangenomen... over het burgemeesterschap van Roermond. En dat is nou precies waarom het OM de burgemeester wilde aanpakken. Hij veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 120 uren... Drie weken taakstraf, is toch niet zo'n ramp? Waarbij de reclassering Nederland dient te bepalen... uit welke werkzaamheden de straf dient te bestaan. En het kan inderdaad zomaar zijn dat hij moet gaan schoffelen. Um, ja, het viel wel tegen, zo kan je het wel zeggen. Ja, we houden de plantsoen in de gaten kortom. Vraag 1, hoe heet deze oud-burgemeester... die gisteren is veroordeeld voor een taakstraf? Offermans. Ricardo Offermans. Volgens de rechtbank in Rotterdam... hebben andere kandidaten voor de burgemeesterspost... geen gelijke kans gekregen en is het vertrouwen in de overheid geschaad. Doordat de VVD nu een aantal keren negatief in het nieuws is geweest... met integriteitskwesties, scherpt de partij de interne regels aan... voor giften aan die partij. Alle schenkingen boven welk bedrag moeten nu geregistreerd worden? 25 euro. 25 euro klopt inderdaad en voor schenkingen boven de 1000 euro... moet zelfs vooraf toestemming worden gevraagd aan het hoofdbestuur. Ja. Bij vraag 3 hoort een geluidsfragment. Luister goed. De drie oppositieleiders spraken gisteravond urenlang met de Oekraïense president Janukovic. We Maar veel meer dan een belofte om arrestanten vrij te laten en het bestand te verlengen was er niet afgesproken. Tot groot ongenoegen van de demonstranten. Het gesprek tussen de oppositie en de Oekraïnse president Janukovic heeft dus niet veel opgeleverd. Oppositieleider Klitschko vroeg de demonstranten om geduld en om een wapenstilstand. Vraag 3. In Kiev bleef het wel relatief rustig. maar in een andere stad bestormden betogers gisteren het kantoor van een overheidsfunctionaris. en dwongen hem een ontslagbrief te tekenen. Wat is zijn functie? Ik weet dit niet. Gouverneur. Het gaat om de gouverneur van de stad Litviv als ik het goed uitspreek. Salo, heet die meneer. Hij benadrukte later dat hij de brief dus onder dwang moest tekenen... en trok zijn ontslag alweer in. Verenigde Staten he, overwegen sancties tegen Oekraïne. Wie drong er gisteren in een telefoongesprek met president Yanukovych op aan... dat het geweld tegen demonstranten moet stoppen? Obama.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 Dat is de minister van Financiën, Dijsselbloem. Dat is goed. Hij kwam, uh, nee hij niet, maar gisteren kwam de Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS Reaal met de uitkomsten van een groot onderzoek en daar reageerde hij op. Ja, een belangrijke uitkomst van dat onderzoek is dat het ministerie van Financiën en welke andere organisatie te laat gereageerd hebben en daarom ook hebben gefaald. De Nederlandse Bank. De Nederlandse bank inderdaad heeft, uh, zeker de Nederlandse Bank heeft volgens de onderzoekers. onvoldoende ogen gehad voor de risico's. van de op voorname gerichte strategie van SNS. En als er eerder was ingegrepen. dan was nationalisatie misschien te voorkomen geweest. We gaan naar de laatste vraag. Daar kunnen we er nog vier punten mee verdienen. We zoeken een persoon uit het nieuws. Daar krijgt u aanwijzingen over. En de vraag is heel simpel. Wie bedoelen wij hier? Een persoon, dus niet een onderwerp. Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen: Vier. Voorlopig blijf ik binnen. 3. De Duizend Spiegels staan nog op het programma. 2. Het doet me goed dat er zo met me meegeleefd wordt. Oh, Marco Borsato. Marco Borsato, zegt hij. Binnen dat was een groot hit, even Marco. Binnen! Ja, de eerste waren zat te cryptisch vind ja, ik. ja, en uh, Duizend Spiegels, <racht> dat, is, dat is de concertreeks uh, waarmee hij bezig was. Die gaat in april vooralsnog gewoon door. Uh, hij uh, hij liet gisteren weten heist... dat hij. He, sorry. U hebt een geen Nee. Oh? <laughs> zeg ik had op NNS uh, Real uh, gereken bij vragen. Oh, oh dus dat is behoorlijk het ja. nieuws was gisteren. Nee, oké. Okay. Nee, ik, ik, ik vroeg dat omdat hij heeft namelijk heel veel reacties gekregen van mensen. Dat ja. vond hij overweldigend en hartverwarmend en dat doet hem allemaal uh, erg uh, veel goed. Marco Bossato zochten we inderdaad. Um, nou ja. Dat betekent dat u een score van 6 heeft neergezet. Dus dat is volgens mij helemaal niet slecht voor de nieuwsfactor. Dat betekent ook dat u 13 vragen goed moet hebben om gelijk te komen met de weekwin om uh, met de vorige kandidaat. Dus er om zit in de weekwinnaar bes beslissingsronde worden. in dus. Ja. Oeh, dat gaat spannend worden. Sit back and relax. Nu eerst Bos Keks. Skeks met het nummer Georgia. De eerste set zit erop bij Nadal tegen Federer. Halve finale Australië Open. Maar wie heeft hem gewonnen, Marcella Mesker? Rafael Nadal wint de eerste set in het tiebreak van Roger. Federer. Het is 7-4 in die tiebreak geworden. Het kon zelfs nog dikker worden, want het stond 5-1 voor Nadal. En het is ja, weer een beetje het ouderwetse scenario. Nadal natuurlijk verschrikkelijk goed vanaf de baseline met die hoge, zware topspinslagen. Heel veel richting backhand van Federer. En die heeft het moeilijk om onder die druk vandaan te komen. Hij ging in die set wel 15 keer naar het net, maar kon maar 9 keer het punt winnen. Dus die pasing van Nadal, die druk van de Spanjaard, die blijft ongelooflijk hij was ook de enige met breakpoints in deze set. Dus misschien kunnen we gewoon zeggen... verdiende setwinst voor Nadal met 7-6 in de eerste set. Hier hebben we ook een tennisser zitten... dan weliswaar op recreatief niveau. Die gaat de tweede ronde spelen van de nationale Nieuwsquiz. 13 vragen moet u goed hebben om gelijk te komen met Chitske, uh, Was dat? Chitske Moren die dat van de week had uh, gehaald. Die zit ongetwijfeld mee te luisteren. We gaan 90 seconden lang zoveel mogelijk vragen op u afvuren... en uh, aan u om de goede antwoorden te geven. Bent u er klaar voor? Dan gaan we beginnen. De Nationale Nieuwsquiz. Op een industrieterrein in welke stad heeft vannacht een grote brand gewoed? Alkmaar. Goed. Welk telecomconcern heeft een boete van 30 miljoen euro gekregen? KPN. Is goed. Guido van Workum stopt na 15 jaar als directeur van welk bedrijf? ANWB. Goed. Welke tennisser plaatste zich als eerste voor de finale van het Australian Open? Pavarinka. Is goed. Voor het eerst in 10 jaar tijd zijn er weer meer van wat gestolen? Auto's. Ja. Welk tiener werd gisteren gearresteerd vanwege racen en rijden onder invloed? Bieper, Justin Bieper. Justin Bieber. De voorzitter van welke voetbalclub treedt af vanwege een verdachte transfer? Barcelona. Ja, dat is goed. De 88-jarige Hanni van Leeuwen wil namens welke partij weer terug de politiek in? Het zal wat CDA zijn. Dat klopt. van Franciscus schreef gisteren op zijn website dat hij wat een geschenk van God vindt. Geen idee. Het internet. De moslimpartij in welke plaats trekt de stekker uit de plaatselijke afdeling vanwege vele bedreigingen? Den Haag. De Zwijndrecht. Hoe heet het SBS-programma dat na een succesvolle start... begin deze maand nu al een flink deel van de kijkers kwijt is? Utopia. Ja, goed. Syrische hackers zijn erin geslaagd enkele social-media-accounts... van welke tv-zender over te nemen? Nee. Hey. CNN. Stop. Een bedrijf uit Delft heeft een Duitse designprijs gewonnen... voor een nieuw model van wat voor product? Geen idee. Een condoom. In welke gemeente is vannacht het college gevallen? Uh, Edam Volendam. Is goed. Hoe heet de oud-journalist die op de kandidatenlijst van de PVDA staat voor de Europese verkiezingen? Weet ik niet. Dat is Paul Snijder, ex-correspondent van de gelezen, NOS. Heeft in Brussel gezeten, ik ook ben daar. we wel in... die vragen vandaan komen. Ook in Amerika. Ja, die, die komen gewoon uit het nieuws. Hè? <laughs> um, ja, het is spannend natuurlijk, want um, er moesten er 13 goed zijn. En nee. de vraag is, is dat gelukt? U ik denk zelf van niet. Ik denk van niet. Tjitske Morren. Ja. Goedemorgen. Ja, hallo. Van de week 78 punten. De gecorrigeerde uitslag weliswaar, maar toch, dat was de hoogste ja. score. Heb je mee zitten tellen, Jitske? Nee, maar ik was blij dat je een paar niet wist. Het begin ging wel heel goed. Ja. Maar ik weet niet, ik, het zou spannend zijn, denk ik. Wie gaat het verlossende woord uh, geven? Ik, ik ga het zeggen. Tien vragen. Altijd goed, meneer oh. Dus dat betekent dat u op een score van 60 komt. En dat betekent dat wij Chitske Morgen kunnen feliciteren. Nou, Zij is weekwinder geworden. Nou, dankjewel. Je was alvast even naar de kapper gegaan om het te vieren. Ja, ik vier het nu bij de kapper, ja. <laughs> Nee, maar ik, vuur, ik, ik geef het geld een goede doel, hoor. Dus niet aan mezelf. <laughs> oh, nou, dat is, dat is sowieso lief. Welk goede doel kan uh, 300 euro uh, bijschrijven dan? Nou, ik heb een drie van 100 euro. Ah, oké. Okay. Gewoon uh, mensen die, uh, die, ja, die wij persoonlijk kennen en projecten doen. En waaronder twee in Indonesië. Ah, okay. waar, we, waar we binnenkort naartoe gaan. Nou, uh, doen ze de groeten van ons aan, Gefeliciteerd, ja. want jij bent de weekwinnaar. Uh, of u moet ik tegen ze deze ochtend zeggen. Chitske Morren, 54 jaar uit Culemborg. Hartelijk dank. Oké, okay, En meneer Zandvliet, u, u, uh, u was uh, een goede kandidaat. U was heel dicht in de buurt, maar u krijgt het normale prijzenpakket mee. De kaarten voor beeld en geluid, de radio en een dvd van Penosa. Vooral voor die kaart, beeld en geluid. Mijn kleinzoon die die vragen er iedere dag naar. Nou, ja, veel wat plezier! Veel plezier erbij. Dank je wel. We hebben nog tijd om een telefoontje erbij te pakken. 0800 1101 op de stelling. De aanspreekvorm U moet in ere worden hersteld. Laten we het eens proberen. Goedemorgen, stand.nl. Goedemorgen. Hallo. Ben ik in Duitsland? Zeker, u mag het zeggen. Ja, goedemorgen, mevrouw. Ik wil graag uh, mijn stelling afgeven. Ik ben er 100% eens met de stelling. Ja. Wij moeten doen zoals in Frankrijk. Waar uh, de juf tegen de kindertjes van 6 of 7 in de klas de kindertjes aanspreekt met u. Dus met u. Dus ik ben er 100% eens met de stelling. Maar we, we, ook kinderen met u gaan aanspreken? Dat is wat u zegt? Wat zegt u mevrouw? Ook kinderen met u gaan aanspreken dan. Ja hoor, ik ben de okay. Thijs. Uh, ik, ik, ik spreek altijd zelf kinderen met u. Soms lachen ze me uit, maar uh, ik heb daar geen problemen mee. En uh, uiteraard dan de zoveel kinderen, de, de wat ouderen aanspreken met u. Oké, okay, dank u wel. Graag gedaan. Marjon Oosterhout zegt nog oneens. In Engels heb je ook alleen you. Respect hangt niet af van u of je. En uh, Beller zegt nog de ere is er nog. Ik gebruik graag allebei. Jij en u. Zeker als ik afstand wil creëren, dan gebruik ik u. Zal ik u dan nog even zeggen wat er gebeurt op onze site. De aanspreekvorm u moet in de heren worden hersteld. 913 mensen gestemd. 84 is deens. eens. 16 is het oneens.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 100 jaar reclame, 100 jaar beroemd. Nog zo gezegd, geen bolletje! De tentoonstelling in de beurs van Berlage in Amsterdam. Goede isolatie begint met kozijnen van Belisol. Kijk op belisol.nl Niet zo slim. Extra voorraad in je magazijn niet mee verzekerd. Ah nee hè. Wel zo slim. Extra voorraad in je magazijn direct mee verzekerd.